Twee uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Memphis zijn zo'n 10.000 mensen op de been... voor de herdenking van de moord op Martin Luther King. De zwarte burgerrechtenactivist werd in 1968 doodgeschoten... op het balkon van een motel. Om dat te herdenken liepen nu mensen in een mars door de stad naar dat motel. Er waren toespraken, onder meer van een zoon van Martin Luther King... en er werd een minuut stilte gehouden, precies op het tijdstip van de moord... Ook op andere plaatsen in de VS waren herdenkingen. Onder meer in Kings geboorteplaats Atlanta. Bij een kartcentrum in Hogeveen woedt brand. Volgens de veiligheidsregio Drenthe is het een zeer grote brand... die rond middernacht uitbrak. Volgens de brandweer was er niemand aanwezig toen dat gebeurde. In de omgeving van het kartcentrum in Hogeveen zijn wegen afgezet. De brandweer heeft honderden meter slangen uitgerold... omdat er veel water nodig is om het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Hogeveen is nog niets bekend. Mogelijk 90.000 Nederlanders zijn getroffen door het dataschandaal... rond Cambridge Analytica, zegt Facebook. Het bedrijf Cambridge Analytica verzamelde informatie van Facebook-gebruikers... voor onder meer politieke advertenties. Wereldwijd zijn maximaal 87 miljoen mensen getroffen, zegt Facebook. Eerder werd nog gesproken over 50 miljoen mensen... FC Barcelona en Liverpool hebben een flinke stap gezet... richting de halve finale van de Champions League. Barcelona won thuis met 4-1 van AS Roma. De wedstrijd stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely. AS Roma was daar niet tevreden over. De trainer vond dat zijn ploeg al vroeg in de wedstrijd... een strafschop had verdiend, maar Makkely gaf die niet. Het Engelse onderrondje tussen Liverpool en Manchester City eindigde in 3-0... Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis en Jorginho Wijnaldum viel in. De terugwedstrijden in de kwartfinale zijn over een week. Het weer vannacht bewolking, hier en daar wat regen, ook de komende ochtend nog. Later droger, af en toe wat zon, maar flink wat wind en een graad of negen. Dit was het nos Journaal. NPO, Radio 1. NTR. Dat het daglicht niet verdragen kan. Met Dennis Kranenburg. Goedenacht, Leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering... van Wat het daglicht niet verdragen kan. Een gloednieuw programma dat we de komende weken... in wisselende samenstelling gaan maken in het kader van NPO Campus. Dat is het opleidingsplatform van de Nederlandse publieke omroep. De komende twee uur nemen Stefan Komduur en ik je mee... langs allerlei zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. En waar denk je dan aan? Misdaad bijvoorbeeld? Of taboes en geheimen? Deze nacht gaan we het onder meer hebben over de duistere kant van Amerika praten we met een rechtbankverslaggever over criminele zaken... en we willen natuurlijk ook van jou iets weten. Want iedere week stellen we één vraag die we anders nooit zouden stellen. En de vraag van deze week is... welk taboe wil jij als eerste de wereld uithelpen? Reageren kan op Twitter met de hashtag daglicht. Je kunt bellen naar de studio op 0800-1121... of mailen naar daglicht.radio1.nl. En oké, okay, ik ben de lulligste niet als je het mij zou vragen. Ik vind dat het taboe op het niet bespreken van psychische nood... direct mag verdwijnen. Wat het daglicht niet verdragen kan... that I have over taboes. We gaan het in dit programma ook doen. En Bono, de zanger van U2, die deed dat ook. Met een goede vriend van hem. Ze spraken toen over zelfmoord en beloofden elkaar dat ze dat nooit zouden doen. Maar uh, helaas voor Bono deed zijn vriend het uiteindelijk wel. En daar gaat het nummer ook over. Stuck in a moment you can get out of. Ze zijn duister, misdadig en gitzwart. De raadselverhalen die horen bij het spel Black Stories. Want in de nacht hoort natuurlijk een spel dat het daglicht niet verdragen kan. De raadsels in dit spel moeten door jou opgelost worden. Kan jij je goed inleven in, du inleven in duistere verhalen... en wil je rond half drie meedoen met Black Stories? Bel dan naar de studio 0800-1121. Dus 0800-1121. En misschien maak jij je zometeen hier kandidaat in de uitzending. Nee, dat klopt. Ja, iets minder duister is het uh... dat het daglicht niet verdragen kan. Met Dennis Kranenburg. Iets minder duister is het verhaal van Danny, Ben en Dennis. Ze hebben de auto uit de vroegere serie van Bassi en Adriaan nagebouwd en rijden daar nu langzaam mee richting Zuid-Spanje. Langs alle plekken waar de serie zich ooit heeft afgespeeld, op zoek naar een bijzondere gast, Adriaan zelf. En in Zuid-Spanje zit Ben. Bedenken van dit plan en eigenaar van de auto. Ben, nacht. Een hele goede nacht. Ben jij zo'n uh, Bassi en Adriaan fan? <laughs> nou, niet een heel klein beetje. Hè? Als je Bas <laughs> in Adriaan auto bouwt en naar Zuid-Spanje rijdt om Adriaan te ontmoeten, Dat weet ik wel een echte fan, of niet? Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. Waar komt de liefde voor deze twee mannen vandaan? Nou ja, als kind al gegrepen de series me en uh, vond ik het ongelooflijk leuke verhalen, ontzettend fijn vermaak. En uh, ook nog een beetje leerzaam, maar goed, dat uh, besef je later natuurlijk pas. Maar vooral ook nu het respect naar de mannen. Ze hebben zo ongelooflijk hard gewerkt en hun leven lang. En ze dragen het allemaal zelf. Hè. Ze hebben het zelf geschreven, zelf geregisseerd, zelf gemonteerd. Ze hebben het zelf aan iedereen verkocht. Het is dus allemaal, allemaal eigen productie. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Ja, dat is ook inderdaad heel bijzonder dat je dat inderdaad, uh, ja, van A tot Z helemaal zelf uh, beheert. Hoe, hoe oud ben je zelf? Ja. Ik ben zelf 29 jaar. Ja, ja kan, ik herken mezelf daar ook wel in. Ik ben zelf uh, 34. Ik ben ook opgegroeid met Bassi en Adriaan. Dus ik heb wat dat betreft ook wel, ja. uh, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Uh, ja. Ja, je, je bent nu dan zelf met de uh, vrienden, ja, zelf een klein beetje Basie en Adriaan aan het spelen. Met de uh, exact dezelfde auto, ook als in die serie. Uh, heb je die auto zo verkocht ja. of heb je die zelf gebouwd? Nee, de auto die kocht ik drie jaar geleden. En dat was eigenlijk, uh, nou, technisch zag je er goed uit, maar en hij was er maar er zat allemaal schade op en gedoe. Het kostte hem ook niet zoveel geld. Dat scheelt uh, ook weer, hè? En ik zag, kwam hem tegen, ja, dat zeker. En ik kwam hem tegen op marktplaats En toen dacht ik, goh, zal ik. Ik had altijd nog eens aan, aan een auto willen klussen. Dus nou, waarom ook niet? Een Honda is dat toch, zo uh, die, die, die auto? Ja, het is een, het is een oude Honda-trelude uit 1983. Dus ik kocht hem. En um, toen dacht ik, nou ja, dan ga ik door de Bas- in auto van maken. Of zo, van, oh. hè, naar, de, naar mijn jeugdhelden, hoppakee. Toen kocht ik er nog een andere Honda bij om de goede onderdelen die de ene Honda aan schade had, te kunnen vervangen. En uh, nou, die heb ik, uh, kijk, heb ik van twee Honda's eentje gemaakt, naar de spuiten gebracht, gele stippeling, wimpers erop, ogen erop. met nou, heb je opeens een Bas in de auto <laughs> nou, nou kan ik me ook voorstellen, als je dat dan tegen andere mensen vertelt, die zeggen ook van, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Weet je wel? Hoe reageren andere mensen daarop? Dus worden daar gek op gereageerd? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat er... Ik heb eigenlijk nog nooit een gekke reactie gehad. Zelfs toen ik altijd wel zo van... Ja, ik heb inderdaad een passie auto en daar vertel ik daar ook heel trots over. En als je er zelf maar heel trots op bent. dan zijn andere mensen dat voor jou ook. Wat die vinden dat fantastisch. Ja. En uh, het doet geen pijn hoor. Bas nou, en Audianten zijn. Dus dat uh, is helemaal niet erg. Nee, we hebben er veel van geleerd ook. Hè? <laughs> door al die ja. jaren. met al die series uh, die ze hebben nou, gemaakt. ja, Kijk links, kijk rechts. en nog een keer. Ja. Als je oversteekt. moet ik altijd wat niet door je denken. Ja, <laughs> ja, dat is inderdaad wel waar. inderdaad. Ja, die hebben de Tour in Spanje natuurlijk gedaan. Hè? 1, 2, 3 is Undos stress. Dus wat dat betreft. Uh, Zo is het. Kom je daar ook natuurlijk goed mee weg in Spanje. je bent nu samen dan met twee vrienden. al een weekje op pad. richting. Uh, ja, richting Zuid-Spanje. Uh, uh, ja. Welke plekken, typische Bassi en Adriaan plekken heb je nu al aangedaan? Nou, we begonnen natuurlijk in Nederland. Toen reden we langs Voorhout, dat is bij Leiden in de buurt. En daar staat de ruïne van Peilingen. Dat is een locatie die is gebruikt als de boevenlocatie in een van de series. Uh, daar mochten we eventjes rondkijken. En daarom zijn we naar Vlaardingen gereden. Dat is eigenlijk de hometown van Bassi en Adriaan. Ja. Uh, Bassi woont daar nog steeds en Adriaan woont daar uh, in de maanden dat hij niet in Spanje is. Maar dat zijn er niet zoveel. hè? Um, en daar hebben ze onder hun tune opgenomen, maar ook heel veel. Uh, in elke serie zit wel een shot in Vlaardingen. Kijk, ze deden alles zelf, dus dan kan je het ook lekker dicht bij huis gaan, ja, he, want anders precies. kost allemaal geld. Dus uh, ja, zo gebeurt dat. Dus Vlaardingen aangedaan. Toen naar het zuiden afgereisd, naar Brussel. Toen heb ik bij het Atomium geweest, want in de Europa-serie hebben ze daar een pakje gevonden. Want het allerkleinste in de wereld is in Brussel heel groot. voor mij dat raadsel. En uh, dat is natuurlijk het atomium. Ja. Um, toen wilden we naar Parijs. Want we zijn ook bij de Eiffeltoren geweest. Maar de auto is te oud. Dus die mochten de zonnen van Parijs niet door. <lacht> dus we moesten doorrijden. En toen uh, zakten we helemaal af naar Spanje. naar Madrid. Daar hebben ze ook dingen opgenomen. En daar hebben wij uh, op een aantal hele mooie filmbeelden gemaakt. Met z'n drieën. Ik ga nog niet verklappen wat. Maar dat wat uh, is fantastisch. Er komt een aftermovie namelijk aan. En daarin gaan we... Allemaal leuke dingetjes laten zien. Um, Waar kunnen we dit samen terug naar? Uh, op het Bas in Adriaan channel. Want uh, Adriaan uh, heeft aangeboden om hun kanaal te zetten. Oh, dat, is wel, dat is ook wel iets heel tofs. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou ook ja. wel echt wel een extra eer nog is dan. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, ja. ja heel leuk. Ja, en toen gingen we dus naar Zuid-Spanje. Daar ben ik dus nu. Aan de zuidkust bij Malaga de buurt. En daar, hier woont hij, Adriaan. Ik heb hem gisteren mogen ontmoeten. Ja, hoe, hoe was dat? Als je, uh, misschien heb je wel eens eerder ontmoet. No. Maar, maar ik kan me voorstellen als je in no. oog in oog staat met iemand... Met, ja, waar je toch wel een soort adoratie voor hebt... dat dat dan wel ja. heel bijzonder is. Ja, ik heb hem al eens eerder ontmoet. Maar altijd in situaties waar de andere fans bij zijn. Waar je door moet. Even een handtekening of even een praatje. En weet je, het, Voor mij zijn de fijne momenten... Kijk, een handtekening is leuk, maar ik vind het veel leuker om gewoon met zo'n man even te kunnen zitten en te kunnen kletsen over het leven. Gewoon over hoe hij de dingen ziet en hoe ik de dingen zie... en wederzijdse interesse en gewoon... Nou ja, weet je wel, gewoon, uh, gewoon een normaal menselijk gesprek met iemand te hebben. Was die wederzijdse um, interesse er ook? Want je verschilt natuurlijk wel ook in leeftijd. Wat, wat waren die wederzijdse interesse? Ja, interesses? nou, die is er dan dus wel. Het leuke is, wij drieën, Den, Dennis en ik, werken alle drie in de media. En uh, wij weten hoe het werkt om te filmen en om te regisseren... en om onze eigen items te monteren. Nou, dat deed Aad allemaal zelf, maar wel 30 jaar geleden en ja. nog wel langer geleden. Dus hij vertelde over de technieken van vroeger en wij, wij over de technieken van nu. Sterker nog, we hadden nog een drone meegenomen om hele mooie shots te maken. En hij, nou, dat vond hij helemaal, helemaal fantastisch. Dus um, dat hebben we hem ook uitgelegd. We hebben ook shots van zijn huis gemaakt, want we mochten dus bij hem thuiskomen, wat al heel ja, mooi was. Ja. Uh, dus we zaten gewoon aan zijn terras. Wat <laughs> heel prachtig. Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. ja. Dat, uh, klopt het ook dat jullie nog zelf een, uh, een, een Robin hebben gebouwd? Die robot die ook in de serie... Uh... Ja, Robin de Robot, ja zeker. We hebben een, een bijna exacte kopie van Robin de Robot gemaakt. Hij staat hier naar me te kijken. Maar, uh, <laughs> uh, uh, hij knikt goedkeurend. Uh, kan je er iets van laten oh. horen ook? Maakt die geluid? Nee, Robin maakt nog, nog geen geluid. Er komt nog elektronica in. Maar het leuke is, de vrouw van Adriaan, Ina... Uh, dat was de stem van Robin. Oké. Okay. Dus uh, kijk, ook dat moet je natuurlijk dichtbij zoeken. Hè? Dus uh, aandacht, ja, daar ga ik gewoon mijn vrouw voor vragen. Ja, dus Ina praktisch ook. is de stem van Robin. En het leuke is, we hebben gisteren de allereerste foto van Ina met Robin gemaakt. Eerst <lacht> is nog nooit een foto van haar <lacht> met haar eigen vriendje gemaakt. <lacht> ja. Dus uh, wat een eer is dat als het dan mijn replica is. Vind je niet? Ja, precies. Ja, dat lijkt me wel een, een goed idee inderdaad. Ja, nou heet ons programma dat we dan uh, vanaf vandaag maken op Radio 1... wat het daglicht niet verdragen kan. Vind je dat... Uh, nou, voor Basie en Adriaan het daglicht kan verdragen? Absoluut wel, zeg. Ja, dat is toch veel te leuk. Zijn ook, we hebben een hoop media-aandacht gehad. Dat wil je niet weten, dat had ik ook nooit gedacht. Het leeft nog bij zo veel mensen. Alsjeblieft, laat het daglicht nog heel lang op Basie en Adriaan schrijven. Ja, precies. Ja, wat dat betreft uh, de toekomstige generaties kunnen er ook nog zat uh, van leren. We hebben nog iets klaarstaan. Misschien dat je nog, eventjes, uh, ja, dat je nog even mee zou willen zingen. Misschien? Ja, hoor. <lacht> Vrienden. hallo vriend, Dat prinsje. Dat dat was het allemaal. Al nee, he? Ja. Ja. Om we daar goed dat vriendje zich zingen, dat is ook geen probleem hoor. Nee. de Ben Prins, uh, ja, je bent misschien wel denk ik de grootste bassinader adriaan gekken van uh, Nederland. Bedankt voor je tijd en uh, slaap lekker zo meteen en nog uh, ja, veel succes ja, dat met alle avonturen die go元st. er nog aankomen. <tie> ja, dankjewel. Komt <hier irresponsible tieke> goed. Hoi joh. Hoi. One bright star to remind me How dear is this life, baby I've never known anyone like you There's something very special about me I can't imagine living We Turner en Way of the World hierbij. Wat het daglicht niet verdragen kan bij Radio 1. Het nieuwe programma dat we vanaf nu iedere week gaan maken in het kader van de NPO Campus. Het uh, Opleidingsinstituut van de Nederlandse publieke omroep. En uh, ja, als je het hebt over dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja, wat denk je dan precies aan? Criminele activiteiten. Het nieuws staat er dagelijks vol mee. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek van RTV Rijnmond... volgt iedere week belangrijke rechtszaken. En zaken die ook de voorpagina's niet halen. En de zaak die het nieuws beheerst is natuurlijk die van de mokromafia. Het lijkt af en toe wel het Wilde Westen waar we in terecht zijn gekomen. Onlangs is een broer van de kroongetuigen in die zaak doodgeschoten. Um, ja, Paul, nacht. Um, jij bent deze week langs geweest bij Jan Blauw... oud-hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam... die afgelopen maandag 90 jaar is geworden. Na zijn pensioen is hij boeken gaan schrijven over het politiewerk... en hij is ook iemand met een duidelijke mening. Want Jan Blauw was nooit zo'n voorstander van kroongetuigen, Nee, dat klopt. Ik was er bij hem afgelopen maandag, tweede paasdag... omdat hij 90 werd, heugelijke leeftijd... Ik zat daar met, met familieleden van zijn zoon in een klein zijn over het politievak te praten. En eigenlijk spontaan begon hij over die mokromafia te praten. Dan zou je denken, in dan heb je je carrière achter je liggen. Maar nee hoor, hij, hij volgt het allemaal nog op de voet. Um, dat is echt ook een stokpaardje altijd van hem geweest. Je moet nooit op hetzelfde speelveld als criminelen hier gaan begeven. Uh, want dan zit je op een hellend vlak. Hij is altijd een fervent tegenstander geweest van kroongetuigen. Uh, van, van deals met criminelen. Um, want ja, dan ga je eigenlijk eigenlijk wil je rechtschapenheid als politieman te grobel gooien. Je moet altijd eerlijk zijn, uh, je moet altijd laten zien... het goede voorbeeld geven en nooit met uh, criminelen in zee gaan. Um, zo kwam hij dus ineens te spreken over de mokro en de kroongetuigenregeling. Um, ja, Daar is hij dus nooit een voorstander van geweest. D dit is wat hij erover zei. En de kroongetuige, volgens de oude van vandalen het woordenboek... Die vraag, was de voornaamste getuige. En tegenwoordig is het een of andere topcrimineel... Die tegen de lomp is gelopen, die probeert zijn verhaal kwijt te raken op een goedkope manier. En dan wordt gebombardeerd tot kroongetuigen. Ik moet er niks van hebben hoor. Boeven met boevenvangen is niet uw ding, hè? Uh, boeven met boevenvangen is een linker aangelegenheid. En kroongetuigen runnen, ik heb daar al jaren geleden voor gewaarschuwd. De aanleiding van de IHT nog een keer een waarschuwing laten horen. Het gevaar zit hem zowel voor de diende als, als voor de hele zaak. En nogmaals, ik word, het woord kroongetuigen, daar wil ik niks van weten. Ja, duidelijke mening, Paul. Ja, nee, daar, daar is hij nooit het, het beroerd voor uh, geweest. Uh, eigenlijk al gedurende zijn hele carrière. Maar het mooie van die man is dat hij dat, je he, zei het al, 15 boeken geschreven... altijd maar doorgegaan, altijd... Uh, ja, met zijn gezicht naar buiten gekomen om ja. te zeggen wat hij ervan vond. En dat, dat doet hij ook gewoon nog steeds. Uh, ook al is hij dan net negentig geworden. Uh, uh, ja, maakt hij zich daar echt nog oprecht druk over. Dat zijn zijn zoon ook. Uh, um, hij is misschien wat dat betreft wel uniek in Nederland. 24-7 politieman geweest en altijd gebleven. En dat zal hij ook tot zijn dood blijven. En, uh, hij gaat niet achter de begonia's. En hij klimt onmiddellijk in de pen als hij ergens niet mee eens is. Ja, uit van het beestje inderdaad, uh, wat dat betreft. Ja. Ja. Um, ja, Je zegt het al, hij heeft veel boeken uh, geschreven. Een van de boeken die hij heeft geschreven is uh, gegaan over de Putterse moordzaak... waarin hij toen schreef dat twee verdachten destijds onschuldig waren. Dat boek heeft uiteindelijk ook meegeholpen aan de vrijspraak van die twee mannen. Uh, nu is er net een boek uit van Ton Derksen. Dat is weer een andere, ja. Uh, ja, andere schrijver uh, die uh, schrijft... dat de huidige veroordeelde ook niet de dader is. Nou, nou weet Jan Blauw natuurlijk alle ins en outs van uh, die zaak. Maar wat was zijn reactie op die uitspraak? Ja, dat laatste geraden. Hij was boos. Uh, onbegrijpelijk dat die Ton Derksen dat zegt. Uh, de de Puntse moordzaak is uit 94. Nou, Jan Blauw heeft toen het dossier bekeken. En gezegd op een gegeven moment... He, die twee Wilcovits en Herman Dubois zijn onschuldig. Nou, dat heeft allemaal bijgedragen inderdaad tot hun latere vrijspraak. Case closed, wat hem betreft. En Tom Derksen, dat is de man die ook eerder in de Lucia de B. of Lucia de Bergzaak. Eh, samen met zijn zus wel heeft aangetoond. dat daar sprake was van een gerechtelijke dwaling. Die is toen naar, naar andere zaken gaan kijken. Die heeft toch een soort van missie, die man. om aan te tonen dat justitie wel vaker fouten maakt. Uh, en die komt nu uit de ineens weer bij die uh, Putterse moordzaak. En Ron P., die voor die zaak en ook nog voor een andere moord is veroordeeld... Ja, die zegt, die man is echt onschuldig en dat kan ik aantonen. Nou, uh, Jan Blauw uh, heeft uh, dat eens dus bekeken en uh, zegt... nou ja, hij kan het eigenlijk met één woord afdoen, uh, onzin... Uh, die man weet echt niet waar hij het over heeft. Uh, uh, en hij is uh, onmiddellijk achter zijn toetsenbord gekropen. Hij heeft uh, een lijvig stuk geschreven. En dat is in Elsevier nog terug te lezen. Waarin hij uh, nou ja, probeert aan te tonen dat hij meneer Derksen het echt bij het verkeerde ja. eind heeft. Dus ook daar uh, ja, is hij nog zeer actief uh, bij betrokken. Ja. Nou is hij ondanks zijn uh, leeftijd, 90 jaar dus, geworden, uh, afgelopen weekend nog steeds een bekend politieman. En wat is er nou in de lopende jaren veranderd in het contact tussen de politie en het publiek? Ja, dat, dat, daar hebben we het ook over gehad uh, toen ik uh, op zijn verjaardag was. Hè, de tweede paasdag, daar zat dus zijn zoon Hans... die al 25 jaar bij de politie werkte. Ook zijn kleinzoon Jordi, die net de eerste stap heeft genomen. Die wil ook surveillant worden. Dus ze treden allemaal in de voetsporen van, uh, van vader en opa. Uh, een groot verschil is dat Jan Blauw had altijd een bloedhekel... zijn eigen woorden aan het bureau werkt. Dus hij zegt niet gewoon zelf de straat op. Uh, ik heb zelf uh, bij Feyenoord-Aix als een ME-helm opgezet... om gewoon te voelen hoe dat is, hoe uh, ME'ers dat moeten doorstaan... Zo zo'n wedstrijd zo'n belegering. Ja, Hans, zijn zoon, die zei toen... ja, dat is toch wel echt wel veranderd. Ik heb nu een leidinggevende functie... maar ik zit eigenlijk grote delen achter het bureau. Heel veel papierwerk. Um, en daar zie je uh, het verschil. Toen de tijd, in de tijd van Blauw... die was dan uh, hoofdcommissaris... Maar ook recherchechef in Rotterdam... Uh, was hij ook het gezicht gewoon van het korps. En, en, uh, ik kan me dat als kind nog wel herinneren. Jan Blauw was het gezicht. Uh, wij waren gewoon de beste van de, van de wereld als korps Rotterdam. Dat gevoel had je een beetje wat die man je ja. meegaf. Want hij kwam altijd in de publiciteit. Hij uh, was degene die het woord voerde. Dat is tegenwoordig heel anders. Maar in zijn tijd... Uh, ging alles eigenlijk via Blauw. Nou, een, een fragmentje kan ik laten horen, dat is uit 1963. Dan hoor je ook dat zijn stem in de tussentijd wel ietsje veranderd is. Dat was nog een jonge Jan Blauw, gaat over een beruchte moordzaak in Rotterdam... Brekelsveld, moeder en zoon vermoord in februari 1963. Overigens nog steeds een onopgeloste moord. Uh, maar uniek toen, Blauw die richtte zich op tv rechtstreeks tot het publiek... en zei toen het volgende. Ik zou toch die mensen willen zeggen, u moet niet schromen om naar de politie te komen. Het gaat hier om een afschuwelijk misdrijf... die zijn weerga in de Nederlandse criminele geschiedenis niet kent. Het is tenslotte alleen de politie die kan beoordelen... of uw wetenschap in onze legpuzzel past. Wat ik als laatste nog wil vragen, Paul. Mis je zo'n uh, persoon als Jan Blauw bij de huidige politie? Ja, absoluut. Kijk, nu moeten wij journalisten doen met woordvoerders... Uh, dit soort zaken als uh, die moord uit 63... Die... Horen we vaak tegenwoordig uit de mond van Annico van Santen. Of misschien hebben ze dan nog een woordvoerder van de Rotterdamse politie in de studio. Maar een type blauw is er gewoon niet meer, niet meer het gezicht van de politie. En dat vind ik wel jammer. En dan weer ja, terugkomen we waarmee we begonnen. Die mokko-mafia. Mensen kunnen daardoor het gevoel hebben. Het is niet pluis buiten. De politie heeft er ook geen vat meer op. Ik zei net al. Uh, bij, bij Jan Blauw hadden we altijd het idee van de politie stond heel dichtbij je. En die loste dat wel voor je op. Zo'n houding als hij destijds had. Ik vind dat dat heel erg missen tegenwoordig. Uh, dat je ook gewoon ziet... dat een man van vlees en bloed betrokken is. Emotioneel ook desnoods... Uh, bij zo'n zaak. Dan heb je toch iets meer... vertrouwen, denk ik, in de politie. Uh, wat je nu misschien wel kwijtraakt... doordat het allemaal wat afstandelijker is. Uh, de recherche, die zie je niet. Uh, de, de man die de, de zaak oplost... die zie je niet. Die krijgen wij als journalisten ook vaak helemaal niet te spreken. Nee. Dus ja, wat mij betreft, deze nacht een ode aan de man die 90 is geworden, Jan Blauw. Eh, die misschien toch nog wel ons op meerdere vlakken een en ander kan leren. Paul Verspeek, rechtbankverslaggever van RTV je Dankjewel. Tot volgende week. Jo, ga Wat een daglicht niet verdragen kan. Ja, iedere week stellen we één vraag die we anders nooit zouden stellen. En de vraag van deze week is... welk taboe wil jij als eerste de wereld uithelpen? Reageren kan op Twitter met de hashtag Daglicht. Je kunt ook bellen naar de studio 0800-1121. 0800-1121. En je kunt ook mailen naar daglicht.radio1.nl. Laat het ons eens even weten waarvan jij vindt... dat welk taboe als eerste de wereld uit moet worden geholpen. We hebben wat voorbeelden ook voor je. taboe op polygamie taboe op sectes. Bijvoorbeeld een taboe op naar de hoeren gaan. Taboe op praten over geslachtsziekten. Uh, misschien wel een taboe op abortus. Laat ons het weten en praat mee met de hashtag daglicht. Bellen naar de studio op 0800 1121 of mailen naar daglicht.radio1.nl Oh, I don't know where to start.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 the light shines down on you when it's time things won't stay the same just hold on tight wait for the stone to pass you will fly you will crawl may you rise as you fall Muziek van Nederlandse Bodem, Ed Strijlaat en Make It On Your Own. Het is tijd voor ons duisteren in de gitzwarte spel Black Stories. En dat ga ik spelen met Lideke de Vries. Goeienacht. nacht. Waar bel je vandaan, Lideke? Vanuit uh, Hilversum. Vanuit Hilversum. Oh, dat is uh, praktisch om de hoek. Ik um, kan bijna naar jullie zwaaien. Ja, nou we zwaaien terug nu naar uh, buiten. <laughs> uh, nou heet het uh, programma, Lideke, wat het daglicht niet verdragen kan. Wat doe jij zo op dit uh, late tijdstip? Uh, nou, ik kan nou niet echt slapen. Uh, dus ja, ik was een beetje radio aan het luisteren... en een beetje wakker blijven. En dan uh, hoop ik zo wel te gaan slapen. Ja, precies. Toch eventjes nog je nachtrust te kunnen pakken, uh, inderdaad. Ja. Um, nou, je hebt gebeld om mee te doen met ons spel Black Stories. Ben je een beetje bekend met het spel? Uh, volgens mij moet ik een verhaal uh, beginnen. En jullie hebben het einde alvast. Ja, in het kort gezegd is dat het wel ja. Ik geef je de afloop van een heel onplezierig verhaal. En jij moet door het stellen van ja nee vragen... erachter komen wat daar nou precies gebeurd is. Er is alleen wel één maar... Je hebt maar vijf mm -hmm. minuten de tijd. Oh, oké. Okay. Dan heb ik hier een hele stapel kaarten voor Maar Als jij stop zegt, dan haal ik, uh, ja, haal ik jouw verhaal eruit. Stop. En we gaan het hebben over uh, het uh, menu. Want uh, bijna alle gasten die deze avond in het nabijgelegen restaurant... hadden gekozen voor het viergangenmenu, moesten laten overgeven. Dus jij mag nu vragen stellen... Ja, nee vragen om erachter te komen wat daar is gebeurd. Dus bijna alle gasten die deze avond in het nabijgelegen restaurant hadden gekozen voor het viergangenmenu moesten laten overgeven. Oké, okay, um, had het restaurant een Michelinster? Nee. Oké, okay, uh, had de kok een hekel aan zijn gasten? Nee. <laughs> um, Lastig hè? Was er überhaupt wel een kok aanwezig? Ja, er was wel een kok aanwezig. Zeker weten. Oké. Okay. Um, uh, was de kok uh, dronken? Nee. Misschien moet je het iets okay. verder zoeken dan alleen de kok. Oké. Okay. Um, de bediening. Ja, dan was er was iets met de bediening. Even denken. De bediening was het ook um, niet. Oké, okay, niet de bediening. <laughs> uh, de gasten waren ze toevallig allemaal allergisch voor iets wat op het menu stond. Goeie vraag, maar is ook niet zo. Oké, okay. ze moesten kokhalzen omdat ze een viergangenmenu hadden gegeten. Ja, bijna uh, alle gasten. Hebben ze veel gegeten? Nee, ook niet. Nee, ik zal nog één keer de, de, de, de antwoord geven. Bijna alle gasten die deze avond in het nabijgelegen restaurant hadden gekozen voor het viergangenmenu moesten laten overgeven. Dus probeer het misschien iets meer te zoeken in... Uh, ja, waar was dat restaurant misschien? Het nabijgelegen moest moesten overgeven. Pff, wat een moeilijk spel. <lacht> <lacht> uh, overgeven, ja, wat kan je nou meer... Uh... Ja, dus ze hadden gegeten en ze gingen toen weg. En toen gebeurde er iets. Maar waar waren ze? Dat is misschien wel een uh, goede tip. Ze waren in een... Was het restaurant in een uh, achtbaan? Nee. Maar het had, had wel gekund, ja. Waar zouden ze ziek van kunnen zijn geworden toen ze uit dat ja dat restaurant weggingen? Waar was dat restaurant en waar zouden ze ziek van kunnen zijn geworden? Zit het restaurant in een uh, ziekenhuis? Nee, nee, maar je bent al wel aardig onderweg. Aardig onderweg. Ga door, ga door. Uh, was het restaurant... In een... Ja, we kunnen er een zijn. Ja, of op. Of op. Op een... Ja. Ja, kom op, Liedeke. Op een ziekenhuis. Nee. nee, het was niet op een ziekenhuis. Misschien was het zelfs wel niet per se... Ja, met iets stevigs onder je voeten. Iets... Minder stevig, iets... Was het een restaurant op een waterbed? Nou, je komt, je komt wel heel erg in de buurt. Was maar het, een gedeelte daarvan was het is zelfs een goed. Restaurant, was het een restaurant op een boot? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Uh, en die boot, die uh, zat in een orkaan. Of in een nou, hele heftige storm. Da, ja, ja, en toen? Iets met... Toen uh, ging de boot overal... Kom op, Lideke, op kom op! <laughs> uh, en uh, ja, daar werden de mensen misselijk van, want ze waren allemaal ziek. Kijk, daar doen we het voor. Ja, ja, ja, ja, ja. Liedeke de Vries, je hebt uh, 1 minuut 30 over. Dus dat betekent dat man, je er man, dus uh, 3,5 minuten over hebt gedaan. Nou, dat viel hartstikke mee toch, Liedeke? Nou, als jij het zegt... Ja, ik, ik, ik vond het uh, zeker voor de eerste keer. Want volgens mij had je het spel nog nooit gespeeld. Heb je het gewoon hartstikke nee. goed gedaan. Dank je wel. Nou, we gaan je tijd noteren. We houden een uh, ranglijst bij. Met uh, ja, de eeuwige ranglijst. Met uh, de beste tijden. En jij staat gewoon bovenaan. Yes! <laughs> over, nu een uur nog wel. Ga, over een uur gaan we nog een keer Black Stories spelen. Ja, wil je nu meedoen? Dan kan dat uiteraard. Bel eventjes naar de studio 0800 1121. En dan ja, horen we jou misschien straks in de uitzending. Lideke, nu bedankt en wel trust alvast. Ja, dankjewel, gaat lukken. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Dennis Kranenburg.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 Titels en Let It Be, bij wat de daglicht niet verdragen kan op Radio 1. We gaan naar Amerika, want de fraude, een seksschandaal, drugs gebeld, er gebeurt altijd wel iets wat de daglicht niet verdragen kan, daar aan de andere kant van de plas. En dat gaan we wekelijks bespreken in dit programma met Amerika-deskundige Diederik Brink, en zo ook nu. Diederik, goedenacht. Goedenacht. Welke duistere zaken in Amerika, waar moeten we het nu echt over hebben? Nou, de mooiste aanleiding, of de bijzonderste aanleiding, is denk ik wel de 50-jarige uh, sterfdag van Martin Luther King. En wat dat zegt over zijn nalatenschap. En misschien kunnen we dan ook even een stukje krijgen, kijken naar de verschillende maten waarin um, straffen worden uitgedeeld in de Verenigde Staten. En hoe dat effect heeft op bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, uh, en hoe zie je dat precies uh, uh, voor je? Hoe, hoe, gaat dat, uh, ja, hoe zou dat moeten, Met, uh, die verschillen in straffen? Nou, wat, wat mij bijvoorbeeld opviel, hè, en dan, en dan uh, uh, hebben we het vanwege Martin Luther King, kwam erop, omdat uh, hij uh, um, natuurlijk streed voor gelijke behandeling tussen alle bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten. Wat bijvoorbeeld opviel was een berichtje deze week, is dat die Nederlands jurist Alex van der Zwaan... Uh, slechts 30 dagen gevangenisstraf heeft gekregen... nadat hij veroordeeld is voor het liegen tegen de FBI. En daarmee het hinderen van een groot federaal onderzoek. Je weet wel, het onderzoek dat Robert Mueller... de voormalig FBI-directeur doet... naar de manieren waarop de Russen hebben geprobeerd... de verkiezingen van november 2016 te beïnvloeden. Ja. En of er misschien tussen de Russen en het campagneteam van Donald Trump... een bepaalde samenwerking is geweest... Hij heeft voor die veroordeling 30 dagen gekregen. Even voor de vorm, de, Diederik. die Alex van der Zwaan waar je het over hebt, dat is een uh, Nederlandse advocaat. En, uh, ja. Die heeft uh, onderzoek gedaan uh, en daar zijn ze uiteindelijk bij hem ook terecht gekomen. Uh, en toen heeft hij dus gelogen, inderdaad, over zijn uh, contacten die hij dus had met de, ja, met de mannen die de, het campagneteam van uh, Donald Trump hebben uh, geleid. Even in een, uh, in een ja. notendopje. Ja. Ja, dat klopt helemaal. En het bijzondere eraan is, is dat hij, um, uh, hij heeft aangevoerd allemaal uh, omstandigheden waarin hij heeft gezegd, nou nee, weet je, mijn, mijn vrouw ligt uh, op bevallen in, in Londen, ik wil graag terug naar mijn familie. Hij heeft een Russische heeft vrouw, ja. Zijn... Hij heeft een Russische vrouw, vrouw. Ja. klopt. Hij heeft ook een Russische moeder, geloof ik. Uh, en hij heeft gezegd van ja, ik ga meewerken met het onderzoek van uh, Robert Muller. Dus ik wil ze dus ook wel informatie verschaffen. Daar staat tegenover, dat ik las deze week ook twee andere berichten in de Verenigde Staten... dat er was een Afro-Amerikaanse vrouw in de staat Texas... en die was um, op voorwaarde vrijgeladen. Dus die had een deel van haar gevangenisstraf uitgezeten. En die was, had een fout gemaakt, want het blijkt dat je in Texas dan niet mag gaan stemmen. Als je nog niet... Okay. Uh, uh, uh, ...je hele straf hebt uitgezeten. Dat wist ze niet, had een foutje gemaakt, is gaan stemmen. Maar omdat ze haar daarvoor hebben opgepakt weer... Ze, ...moet ze nog vijf jaar vast komen te zitten. En toen dacht ik, je merkt soms in de Verenigde Staten... ...en natuurlijk heeft dat met bepaalde uh, uh, verschillen te maken. Alex van der Zwaan wordt aangepakt op basis van federale rechtwetgeving. En deze vrouw kwam uit Texas... Maar dan nog zie je dat onder bepaalde omstandigheden... sommige mensen een ontzettend zware straf kunnen krijgen. Ja. He, je gaat stemmen terwijl je dat eigenlijk formeel nog niet mag. En daar krijg je dan uh, vijf jaar daarmee... zelfstraf voor. Precies. Ja. Vijf jaar kun je dan gaan brommen... terwijl zo'n man eh, toch eigenlijk een witte boordencrimineel... Um, 30 dagen, tik op de vingers en klaar is, Kees. Ja, dus 30 dagen zelfstraf is dat eigenlijk zeg jij een lage straf die hij nu opgelegd uh, krijgt. Wa waarom, waarom is hij die straf dan, dan jaar, zo laag? Hij had, vijf, hij had vijf jaar kunnen krijgen. Ja, en wa waarom nee. is hij dan nu gekozen voor zo'n lage straf? Zit daar nog iets achter? Ik denk dat dat heeft te maken met de medewerking die, medewerking die hij aan het onderzoek heeft verleend. En ik denk dat het met name ook gaat hierin. Hij is natuurlijk geen grote speler. Ja. En ik denk dat het team van Robert Muller heeft willen laten zien... Van Kijk, dit is wat we met mensen doen. die liegen tegen de FBI. Ja. Dus als we bij je aan de deur komen. het dan, dan gewoon netjes en eerlijk. Ja. Want anders uh, gaan we ook achter de kleine visjes aan. Precies, ja. Nu maar wat je... het wil. Ja, ja wat ik wilde zeggen, je, hebt nu, uh, je geeft nu ook aan het verschil hè, in die uh, straffen tussen bijvoorbeeld deze Alex van der Zwaan, die Nederlandse advocaat, uh, die dan 30 dagen zelfstandig heeft gekregen, en die mevrouw die dan 5 jaar krijgt omdat ze vergeten was dat ze nog niet mocht stemmen. Uh, aan dat grote verschil in die straffen, daar willen ze nu wel iets aan gaan doen, toch? Nou, wat, wat, wat in de Verenigde Staten eigenlijk gebeurt, is, is dat een ontzettend groot aantal mensen gewoon. Uh, in hun leven ergens wel een periode komt vast te zitten. Het is dus een heel erg hoog cijfer van Amerikanen die vastkomen te zitten. En als je naar die cijfers kijkt, dan zie je dat een heel groot deel komt. Uh, uh, dat zijn Afro-Amerikanen. En men heeft toen gezegd: van ja, wat zit daar nou achter? En veel zijn het, um, zullen we zeggen, zogeheten armoededelicten: mensen die een beetje drugs hebben verkocht. Uh, heling, dat soort kwesties. Diefstal. Dat zijn dus mensen die in een bepaalde omstandigheid zijn gekomen, zijn gaan dealen en dergelijke. Ja. En nu hebben republikeinen en democraten samen gezegd van, maar wacht nou eens even. Heel veel van die mensen komen vast te zitten. Uh, vaak voor een niet gewelddadig delict. Een drugsdelictje, bietje verkocht, uh, hash verkocht. Maar vervolgens, als je dan niet voldoende begeleid wordt om terug te keren in de samenleving... kun je makkelijk in oude patronen vervallen. En vaak is het zo dat als je dan de tweede keer of de derde keer wordt veroordeeld... je straffen ook flink veel zwaarder worden. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat je voor eigenlijk zoiets lulligs eigenlijk... als een klein drugsdelikje 10, 20, soms wel 40 jaar vast kunt zitten. Ja. Dat kost niet alleen de staat ontzettend veel geld. Want net als in Nederland, gevangenen kosten de staat veel geld. Maar mensen vonden het ook uh, ontzettend zonde van een mensenleven. En toen hebben ze gezegd van laten we nou eens samen kijken of we uh, dat, dat hele justitiële, die, die, die strafmaat, die justitiële ketens wat kunnen opschudden. Dus die, en Republikeinen de Democraten. En die, die Republikeinen en de Democraten waren het dus toch misschien ook een keertje eens. Precies. En die hebben zonde. samen gezegd, uh, misschien op verschillende gronden, en de Republikeinen die kijken daarna en die zeggen van ja jongens wacht eens even. Dit kost iedere staat en de federale overheid ontzettend veel geld. Dan moeten we echt die, dat patroon moeten we doorbreken. En de democraten zeggen van jongens, dit zijn mensen die komen uit een kwetsbare positie. Worden daarna eigenlijk nooit echt geholpen om het patronen in hun leven te verbeteren. En vervolgens door een paar lullige daden. En dat we het over niet gewelddadige delicten. Moeten ze uh, jaren van hun leven Precies. achter de tralies zitten. Ja, Weggegooide levens. Ja. Kunnen we daar niet wat aan gaan doen? Het enige is, is dat het politieke klimaat in de Verenigde Staten zorgt dat... ook al zijn ze het met elkaar eens... dat het nog steeds ontzettend moeilijk is om qua wetgeving iets te bereiken. Maar dit is nou net een punt waarop Republikeinen en democraten zeggen... laten we elkaar de hand schudden. Laten we kijken of we aan deze visueuze cirkel... waarin helaas bepaalde groepen minderheden iets vaker voorkomen... laten we proberen die op een positieve manier te doorbreken. Als, als we nu kijken, hè, je begon er al mee. Het was uh, gisteren, 50 jaar geleden, dat Martin Luther King werd uh, vermoord. Kunnen we die wil tot die hervorming van dat justitiële systeem... dan ook zien ja, als een deel van zijn erfenis? Nou, het, het, het optimisme om te gaan kijken... hoe we de samenleving een stukje beter kunnen maken... kun je dan wel als een erfenis zien. Ja. Hij heeft namelijk voor het eerst laten zien dat uh, je uh, op een vreedzame manier door protest uh, uh, aan te kaarten... door te zorgen dat je uh, de straat op gaat, door een boycott te organiseren. Iets wat tegenwoordig ook heel populair is. Hè? Dat zagen we in Nederland, zie je in de Verenigde Staten... als je een programma of een presentator niet oké okay vindt... dan boycott je een programma. En, uh, of dan zeg je, ik wil de adverteerders oproepen... geen reclame meer rondom zo'n programma te maken... Dat was hier in Nederland rondom geen en dumpert het geval. In de Verenigde Staten gebeurt dat ook vaak. Je zou dat hè, soort protest, geweld, geweldloos protest, als zijn erfenis kunnen zien. Maar ook als een manier om te zeggen, hoe gaan wij Amerika een eerlijker plek maken? De, uh, Amerika is ooit gecreëerd op basis van de principes uh, uh, life Liberty and the pursuit of happiness. En dat zijn principes waarvan Amerikanen erkennen die geldt voor iedere inwoner. Nou, en op het moment dat je zegt: we gaan deze justicia, justiciële eigenlijk onrechten proberen aan te pakken om te zorgen dat we het voor iedereen wat eerlijker maken, dan kun je dat echt wel als een erfenis zien. Als we nu kijken, Diederik, we zitten al tien minuten over Amerika te kletsen. We hebben het nog niet eens over Donald Trump gehad. Over het conflict met Amazon. Daar gaan we het volgende week dan maar over hebben. Want we kunnen volgens mij nogal uren ja, blijven praten over Amerika. Het blijft interessant wat dat betreft om het daarover te hebben. Dank je wel alvast. Ja, ik wens je nog een fijne nacht. En we spreken je graag volgende week ook weer. Hartstikke en, goed. en wij gaan... tot volgende week. Dank je wel tot volgende week. En wij gaan zo meteen alvast uh, kennis maken met een van de presentatoren van, uh, van volgende week. Dat doen we na Dichterbij dan Ooit van Bluff. Zijn maar je echt van houdt. dan iets houden wat je toch niet mist. Liever buiten ook al is het koud. Dan naar binnen als er niets meer is. Hier is niets om voor te blijven. Hier is alleen nog wat er was. En dat neem ik mee voor altijd. Voor altijd time uit Zeeland, de mannen van Bluff, dichterbij dan ooit. Deze week bijten Stefan en ik het spits af... tijdens wat het daglicht niet verdragen kan. En volgende week mogen Carné van der Brink en Koen van der Braber... hun presentatiedebuten maken hier op Radio 1. En om de andere presentatoren alvast een beetje te leren kennen... spreken ze wekelijks een column in... waarbij ze een van de zeven zonden te bespreken. Te beginnen met Carné. Laten we beginnen bij het begin. En dat is met dit geluid. Je kan het geluid omschrijven als brenger van vakantiegeluk... brug naar een andere cultuur, een hotel met vleugels... of natuurlijk verschrikkelijke herrie uit een lelijke buis. Je hoort het al, we gaan het hebben over vliegtuigen. Of meer het geluid wat ze produceren. De maat is namelijk vol. Ik las dat omwonenden van Schiphol naar de rechter stappen om falende geluidscontroles. Zo wordt gesteld dat bewoners last hebben van slaapverstoring en gezondheidsklachten. Mede als gevolg van de geluidsoverlast. Dus je moet nagaan. Je doet je dekens over je heen en sta je op het punt om aan boord te gaan van de slaaptrein... komen er duizenden decibellen over je heen. Ik merk dat dit nog niet duidelijk genoeg is. Hoe moet ik het duidelijk maken voor de mensen die het niet het probleem inzien? Ja, nou, zoals altijd met, met een hoorspel. Natuurlijk. Ik begrijp het. Je moet wel weten dat dit afspeelt enkele minuten voor het vertrek naar het Dromenland. Even voor de duidelijkheid: één schaapje, twee schaapjes. 3 schaapjes, 4 schaapjes, 5 schaapjes, 6 schaapjes, 7 schaapjes, 8 schaapjes, 9 schaapjes! Nou, Je kan wel zeggen, dat slaapt niet lekker. We hangen elk nieuwsbericht ook een zonde aan graag hang ik hier een zonde van een luiheid over. Waarom? Het heeft te maken met mijn grootste angst. Zelf ben ik namelijk een klein meisje van vier jaar... als het gaat om vliegangst. Persoonlijk denk ik dat een meisje van vier... stoerder in het vliegtuig is dan dat ik ben. Wel gelijk een disclaimer. Ik laat mij daardoor niet tegenhouden om nieuwe plekken te ontdekken. Alleen als ik een keer ga vliegen... en ik stap in die buis van ellende met vleugels... dan nemen we de zweetdruppels toe in mijn handen... in mijn nek overal. Bij het opstijgen moet mijn hoofd leeg zijn en tijdens de vlucht beweeg ik geen centimeter. Als iemand wat aan mij vraagt of ik bijvoorbeeld wat wil drinken, dan geef ik ook korte antwoorden. Zoals ja of simpel nee. Dit omdat ik waarschijnlijk denk dat bij een volle zin het vliegtuig naar beneden klettert. Landen is dan gek genoeg geen probleem. Ook wel de paustechniek genoemd. Je landt en je kan niet wachten om de grond te kussen. Zo blij ben je om uit de lucht te zijn. Dus om mijn angst te begrijpen... kan je wel zeggen dat ik slecht de controle uit handen kan geven... maar dan wel alleen in de lucht... Hoe kom ik nou op de zonde van luiheid? Nou, de omwonenden zijn niet lui. Want die leven met deze problemen. En piloten en stewardessen zijn ook niet lui... want het is simpel hun baan. Er moet ook geld verdiend worden. Ik hoor je denken, dan is het wel het vliegtuig. Nee, want je kan een olifant ook niet vragen... om zachter met zijn voeten te stampen. Dus een vliegtuig zachter te laten vliegen qua geluid? Nee, het zit er niet in. Nee, de passagiers zijn lui... Binnen een paar uur ben je op de mooiste bestemmingen... en zelfs binnen een dag ben je aan de andere kant van de wereld. Dus simpel, superfijn en tof, Maar ook zo lui. Want hoe reisden we vroeger? Ja, per boot. Of per paard zelfs, met wagen. En ik denk dat we terug moeten gaan naar die reismiddelen. Je ziet nog wat van andere landen. En lang onderweg betekent ook meer vakantiedagen. Dat is alleen maar positief. Kort gezegd, help de omwonenden en koop nu een koets en ga op zoek naar wat paarden. Of van mijn part, als je echt een luxe dier bent, boek je een cruise. Dan kunnen de omwonenden weer heerlijk slapen... en ik heb dan een excuus erbij om niet te hoeven vliegen. Ah. <tie> <tie> Karné van de Brink zit dus volgende week op deze plaats. Voor wat het daglicht niet verdragen kan... samen met Koen van de Braber maken zij volgende week hun presentatie debuut. Ik heb het al een paar keer eerder gezegd, hè. iedere week stellen we één vraag die we anders nooit zouden stellen. En de vraag van deze week is, welk taboe wil jij als eerste de wereld uithelpen? Je kunt bellen naar de studio 0800-1121, mailen naar daglichtradio1.nl of uh, via Twitter, de hashtag daglicht. Zometeen na het nieuws gaan we verder met Stefan Komduur, die je dan meeneemt langs allerlei duistere zaken, zoals bijvoorbeeld de valspelen van de week. Voor nu bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne nacht. Wat het daglicht niet verdragen kan.